Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Basisscholen in de regio Bergen-op-Zoom gaan volgende week niet open. Ondanks de versoepelingen blijven 31 scholen in die omgeving dicht, zegt omroep Brabant. De basisscholen willen nog niet open omdat ze vinden dat het niet veilig en verantwoord kan. In een brief aan de ouders schrijven de scholen dat dit onder meer komt... omdat er nog veel onduidelijkheid is over de nieuwe varianten van het coronavirus. Ook zijn ze bang voor een derde golf. Het kabinet besloot afgelopen weekend dat basisscholen maandag de deuren weer mogen openen. Wanneer de scholen in Bergen-op-Zoom nu weer opengaan, moet volgende week duidelijk worden. 13 ME'ers zijn besmet met corona na de avondklokrellen in Brabant vorige week. Het is niet bekend waar ze precies besmet zijn geraakt. Maar volgens de politie konden ze tijdens de rellen in veel gevallen geen anderhalve meter afstand houden. 43 agenten moesten door de besmettingen in quarantaine. 20 van hen zijn inmiddels negatief getest. Op allemaal plekken in het Verenigd Koninkrijk hebben Britten geklapt voor Captain Tom Moore. APPLAUS Afgelopen weekend werd de coronaheld van 100 met een coronabesmetting in het ziekenhuis opgenomen en gisteren overleed hij. De Britse oorlogsveteraan werd vorig jaar wereldberoemd toen hij met zijn rollator rondjes in de tuin liep om geld in te zamelen voor de strijd tegen corona. En een kroeg in Den Bos is ondanks de lockdown toch helemaal omgetoverd in carnavalsweren. Kroegbaas Tim kon het niet laten en heeft alles uit de kast gehaald om een bomvol café te hebben. In de tent staan dik 50 paspoppen met rood-witte gele gebreide sjaals om en jasjes aan. Uh, ja waarom? Het kijkt gezellig. Het, het, het, het, het, het is normaal ook een volle tent. Uh, ja, daar wou we toch even naar hè, dit jaar. Al was het nog een hoop werk om meer dan 50 paspoppen helemaal in carnavalskostuum te hijsen. Ik al die poppen geven niet mee. Een kind of jezelf die kan bewegen. En die poppen die blijven stilstaan. Dus het is een heel, heel kawai om alles aan te pakken. Het weer dan nog. Vanavond op de meeste plekken regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Morgen dan schijnt de zon af en toe. Het wordt 8 tot 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 You can go with your program. Without control All around run to put their danger I'm crystal to die <laughs> Welkom terug bij het uh, tweede uur van uh, deze speciale uitzending over Italo Disco. Met mijn gast Erik-Jan. Nou, bedankt voor het eerste uur. Het was weer een hoop uh, interessante informatie. Tweede uur zijn we begonnen met de Commerts van Diox. Daar nog wat over te vertellen, over Commerts? Ja, natuurlijk. Diox uh, Commerts is geschreven door Mauro Farina en uh, Giuliano Crivalente het schrijversdio wat zoveel uh, uh, platen heeft gemaakt um, zoals bijvoorbeeld voor Vanessa, Atrium en Elef en de plaat is in 1986 uitgebracht op het Saifam uh, uh, label van Farina en Krivelente en ja ook deze plaat uh, daar zie je ook weer die, die, dat, dat warme en, en dat trage wat erin zit um, Farina en Crivalente waren toen al ongeveer vijf jaar bezig met het maken van de platen... Ja, die, ja. die allemaal toch wel hun eigen uh, gezicht hadden. Maar dat zouden ze niet zo heel lang meer volhouden. He, zo rond 1987, toen werd het allemaal een beetje meer massaproductie. Ja, ja, ja. En uh, helaas nam, nam de kwaliteit van de platen toen ook wel af... En jij eigenlijk, want jij, jij zegt, je hebt het in Twente, nee, in Delft leren kennen. Hè? Welke tijd was dat? Dat was de tijd van 1985 oh, tot okay. 1990 ongeveer. Dus ik heb eigenlijk de, ja, ja. de tweede helft. Dus je helft. hebt heel lang gedaan over je studie, want je zat voornamelijk in de disco. Nee? <laughs> nee, dat gelukkig niet. Dat mee? <laughs> maar, gelukkig. Kam je wel veel in disco's? Nee, eigenlijk niet. Ook niet? Nee, hoe kan dat? Ja, ja. Ik ken het eigenlijk meer van de radio. Maar toch, al die lokale piratenstations of Precies. Zo. Ja, echt ja. waar. Ja. Ja, heel apart, inderdaad. Ja, ja je moet wel een keer naar het disco om uh, de echte Italiaanse disco, Italo-disco te horen, hè? Lekker hard. Ja, maar ik denk dat in de, in de, in de Nederlandse disco's werd dit ook wel gedraaid, maar dat, ja. dan moet je denk ik toch wat meer denken aan, aan de eerste helft van de jaren tachtig. Goed, het was Comment. Uh, ja, dus, wat je zegt, inderdaad, die warme klank... die kan je wel herkennen, inderdaad. Dat begin ik wel. Uh, een beetje te merken. Laten we maar naar de volgende gaan. Ja? <laughs> Chinese Bang. Ja. ja, de Chinese Bang. Het is ook weer een interessante titel natuurlijk. Hè? Van Caesar's Dancers. Nou, dat is in ieder geval een beetje Italiaans. Ja, dat kun je wel zeggen. Hè? Um, er is een meneer Giorgi uit uh, Modena... die op het uh, FLEA Records uh, label... Um, in 1987 deze plaat uh, uitgebracht heeft... En um, Sisters Dancers is niet zo heel bekend, hè, want die hebben maar twee maxi-singles uitgebracht. En ja, ze zit een beetje in de obscure kant, maar um, ja, hij hoort er toch wel echt bij. Hè, want um, hij heeft gewoon een lekker tempo. Hè. En het, het thema is uh, Oosters. Hè. Ja, Chinese okay. bang, ja, Chinese Bang. En, ja. Uh, ik hoorde hem in 1987 regelmatig op Radiostaat Den Haag en... Uh, Waarom hem graag op vinyl hebben, maar nooit gevonden. Oké, okay, ja. Uh... Meteen een oproep, hè? <laughs> ja, Heeft iemand ik, een nog ja, op vinyl? Ja, tegenwoordig uh, is, is, is hij ook via YouTube natuurlijk. Uh, maar je, af... je hoorde het wel via een officiële radio, via de stad Den Haag of zo? Nou, dat was toen een van de illegale stations ook. Oh, ja? <laughs> <laughs> ja? <laughs> en uh, ja, het was wel bijzonder. Hè. Kijk, die... Uh, Af en toe werden door de radiocontroledienst die zenders uit de lucht gehaald. Ja, he? zeker. Ja, en, dat weet um, ik nog. Ja. Ja. Doordat de lokale uh, slager en bakker adverteerden op die radiostations, uh, daarmee kon je dus oh, de hele zaak okay. financieren. Ja, ja, ja, ja, en, ja. Uh, totdat er, ik geloof in 1988 of 1989, een wet kwam dat ze die lokale bakker en uh, slager konden, uh, konden beboeten. ...voor deelname aan illegale activiteiten. En ja, toen was het afgelopen met uh, die illegale weer. stations. Oh, dat heb ik ook nooit geweten. Nee, nee. Nee. En uh, in 1994 uh, heeft uh, Radio Stad Den Haag een uh, licentie gekregen... ...om dus legaal uit te gaan zenden. Ah, en dat ja. doen ze tot uh, de dag van vandaag. Ja, ja. Ja, zo is ZSM eigenlijk ook begin, begonnen... We waren eerst een uh, piratenstation heb ik begrepen. Op Dat gegeven moment nou, zijn we legaal geworden, ja. Nou, dus dat is uh, analoog. Ik weet niet wat jullie in de jaren tachtig allemaal... <laughs> <laughs> <laughs> ik ook niet, nee, nee. nee. Ik, zal, ik zal het eens dus vragen, ja. ja. Maar goed, het is eigenlijk de tegenhanger van uh, de band Koto. Uh, die wat bekender is uh, van Alessandro Sanni en Stefano Kundari. Koto, ah, oké. Okay. Uh, ja. Die op het Memory Records label... Uh, want Keto is hem ook een speciaal uh, genre ofzo, toch? Of, ja, uh, ja. ja dus dat is eigenlijk een beetje meer Space Disco of Space Italo. Oké. Okay. En uh, ja, misschien komen we daar nog eens een keer op terug in een andere uitzending. Gaan we zeker doen, ja. In ieder geval als instrumentaal nummer. Hè, want Koto maakt eigenlijk ook met name dus instrumentale uh, platen. Uh, ja, heb ik deze dus in de lijst gezet. Oké, okay. ja. Hier komt Chinese bang, <laughs> Chinese Bang, van de CSO's dancers. Okay, we hebben zoveel muziek om te draaien en nog zoveel dingen te vertellen. Dus uh, we hebben het Chinese Bang een beetje ingekort. Maar even terug naar uh, jouw figuur, uh, Erik-Jan. Wat was je eerste Italoplaat plaat natuurlijk? Uh, ja, um, voor zover ik me kan herinneren was dat uh, Nortengo di Nero van uh, Rigera. Een plaat uit uh, 1983. Oké. Okay, ja? En volgens mij heb ik die ergens in Enschede uh, ah. gevonden. Maar die draaien we niet vandaag? En nee, helaas, uh, ja, uh, <laughs> ja. We hadden graag nog een derde en een vierde uur willen vullen. <laughs> we hebben geen tijd begrepen. Ja, precies. Ja, okay. Dus die, dus die uh, de strenge selectie. Uh, <laughs> ja, ja. ja. Maar goed, uh, wat we wel hebben is uh, Albert One met hopes and dreams. Uh, um, ja, en Albert One, ja, die, die, die kunnen we gewoon natuurlijk niet negeren. Hè? Zoals we door uh, Cora <laughs> Figlio hadden. Uh, eigenlijk de mama van de Italo. Hè? Zo ja? hebben we Albert One. Alberto Carpani heet Hij okay. Is eigenlijk van de Italo, kunnen we wel wow. zeggen. Hè? Want hij heeft een okay. omvangrijke uh, oeuvre. En um, ja, hij heeft ook uh, onder andere namen nog uh, platen gemaakt. En helaas is hij uh, vorig jaar overleden. En. Um, ja, hij heeft bijvoorbeeld als platen... onder de naam Albert One uitgebracht... Heart on Fire, For Your Love... en Secrets. En hij werkt ook weer veel samen met die... Rafaelle Fiume. Hè, die, uh, de, de schrijver van... Uh, van Helicon. Uh, ja, oké. Okay. Ja, en ja, het, het was een enorm... enthousiaste man. En met veel liefde... heeft hij die, die platen in elkaar... Uh, gezet en, okay. en uh, ja. gezongen. Ja. En... Uh, ja, Hoops and Dreams gaat een beetje over een verbroken relatie. Ja, eh, en, ja. uh, melancholiek. Ja, eigenlijk is het een beetje ja, in dezelfde uh, stijl uh, zoals wij André Hazes hebben. Alleen gaat dit waar, ja? iets meer de disco ja. in, zeg ja, maar. Ja? Ja. Ja. Ja, dus, ja. Maar ja, Italianen hebben natuurlijk toch wel de naam wat romantischer te zijn. Inderdaad, wij natuurlijk. Hè? Wij kille, koele Noord-Europeanen. En zij natuurlijk, ja. Het warme van de Mediterraneen, Dus uh, nou, ik ben benieuwd. Dus hier komt hij. Hopes and Dreams. If I could only speak to you. Like I did it before. Why did it all have to change? I know nothing no more Living on books and dreams I kept all my promises I kept you deep in my heart But now you won, you have won my feelings My hopes and dreams That we out of me Ja, Hopes and Dreams. Best inderdaad mooi, een beetje symfonisch, een beetje bombastisch, vond ik het wel klinken. Uh, toch wel een goede stem van Omechel. papa, zeker. die papa. Ze hebben ook slechte platen gemaakt. Slechte italo discoplaten. Slechte Italo. ja. Kijk, we, we, we hebben het over een erfenis van ongeveer 10.000 uh, platen. Hè? Dus. Um, ja, daar is het natuurlijk moeilijk. Uh, dat moet allemaal, wel slecht tussen zitten. <laughs> moet ja. ook wel ja. slecht ja. tussen zitten. Ja. Ja. En uh, ja, met name naar het eind toe. Hè, toen toen alles dus wat meer massaproductie werd. Ja, uh, okay. ja, ja. Dat, dat, dat had misschien niet gehoeven. Nee. Zeg maar. Maar, maar ja, het is ook moeilijk om uh, altijd maar creatief uh, te ja. zijn. En, uh, maar je blijft zeggen, uh, tot het, of aan het eind. T, t, voor jou betreft is het toch wel een beetje voorbij? Uh, ja, eind jaren 80 was het op een gegeven moment voorbij, omdat de housemuziek natuurlijk opkwam. Hè? En, ja, ja, uh, maar er was, de Disco was een beetje ook voorbij natuurlijk. Hè? Ja. Ja, ja. ja, en daarvoor kwam de housemuziek uh, dan als opvolger wel weer terug. En ook de hip-hop kwam natuurlijk op. Ja. En uh, ja, dat gaf zoveel mogelijkheden. En ja, dat is ook veel meer up-tempo uh, ja, muziek. Ja, ja. Um, ook geschikt ervoor in de discotheken. Ja. En, Heb je ook Italiaanse hiphop? Uh, ja, hiphop weet ik niet zo. Maar <laughs> in ieder geval wel. Je hebt ook Italo House... Echt, ja? Uh, Italo-rengen. Ja, ja, ja, in, in ieder geval. Hè, de de, de Italo-disco werd ook weer beïnvloed door de house-muziek natuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja, maar ja. wat je dus eigenlijk ziet is uh, vanaf ongeveer 2010. Hè, toen was iedereen is natuurlijk die house en die, die hip-hop ook een beetje zat. <laughs> uh. hè, en uh, verlangde eigenlijk ook wel weer terug naar die die, die ja, producties met meer uh, sound, en andere, ja, uh, okay. meer melodie. En, ja, uh, ja. Dus je ziet, het, uh, uh, daarom heeft hij, uh, Rafaelle Fiume heeft uh, bijvoorbeeld op, op vele verzoeken ook weer dus nieuwe nummers geschreven. Uh, oh, oké. Okay. Dan zien we terug gaan. Ja uh, ja, terug in het en, en, ja, ja. Sinds het, het tijdperk van de Italo Connection, uh, waar we straks ook nog wel uh, op, op komen. Sinds de dus Italo Connection er is, uh, ja, ja. We, um, ja, zijn er zijn ook remixes uitgebracht, bijvoorbeeld, van oude nummers. Hè? Dus die worden dan weer afgestoft en, ja, uh, en modern ja, het is geen, uh, klopt, ja. uitgebracht. Ja. En nieuwe versies van oude nummers, bijvoorbeeld. Dus ja, de Italo is wat dat betreft niet dood. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee maar er, er is inderdaad zo ontzettend veel muziek. Te ook denk ik door het internet... Uh, ja. uh, je kan het overal posten natuurlijk. Dus ja, ik denk het... Ja. En de wereld is klein geworden eigenlijk, ja. Precies. Ja. Nou ja, en dat is ook het grote voordeel... Uh, wat Italo dan heeft. Hè? Want al die platen... Uh, die... Uh, hoe gek je het ook verzint... Die zijn allemaal via YouTube wel uh, ontsloten. Hè? Dus iedereen kan ze nu ook luisteren. Hè? En, en vroeger ja. was je dus afhankelijk van de radio... of moest je dus voor 15 euro per stuk... Uh, 15 gulden per stuk... Was er ja. toen nog uh, zo'n plaat kopen? Nou ja, dat, dat, uh, hè, vroeger moest je ze echt wel geld meebrengen. En dan, ja, ja, en nu de, kan je alles vinden op YouTube, ja. Ja, en het ja. was ook de, de beschikbaarheid. Hè, de, ja. de, de, de, van sommige platen werden er misschien enkele tientallen werden de, naar die importplatenzaken gebracht. Ja, en, ja, en als, uh, als je er niet snel genoeg bij was, <laughs> ja, dan, uh, dan, uh, dan had je hem niet, zeg maar. Maar ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, de wereld is echt veranderd, ja. Ik kan me ook nog herinneren dat we VD in de platen hebben, gingen zoeken en zo, een beetje snijden en zo. Precies. Dat ja. is ook allemaal niet meer. Die importplaten hoor je ook. Nee, hoor je nergens meer wat van. Nee. Nee. nee, dus wat dat betreft, het internet heeft ook wel weer veel gebracht. Wat dat ja, daarom. Het voor- en nadelen. Goed, het volgende nummer: Angie Dillon met In the Dark. Ja, een Belgische zangeres. Een Belgische, um, oké. Okay. Ja, ehm. Um, de is uitgebracht in 1987 op het ERS-label uit Antwerpen. En uh, is geschreven door Frederik Beekmans. Komt bekend voor. Hè? En, um, en uh, Anja Dillemans heet de uh, zangeres. En ze heeft in het tijdvak 86, 89 zes singles uitgebracht. Onder andere Love on the Rebound en Beast of Burden. Ja, die, die en, ken ik wel, ja. ja. En uh, ja, um, Italië uit België is, is op zich niet zo gek. Hè, want uh, je had ook al uh, vanaf 1983 uh, de groep Rovo. Hè, die um, ja, een aantal platen heeft uitgebracht. Hè, maar die, die zijn toch wat rustiger weer. Hè, op het begin van Italo. Ja, ja. Maar deze plaat, ja, die, die heeft een lekkere beat en een goede melodie. Hè, en de vrouw heeft een hele mooie krachtige stem. En uh, ja, ze, ze lijkt haar mannetje goed te staan. Alleen ja, het, het, het gaat eigenlijk over een, een onbereikbare liefde. En né, ze, ze had graag zo sterk willen zijn als uh, die ja? liefde dan oh. ook uh, in de nabijheid ja. had gehad. Ja. Ja. <laughs> ja, dus uh, nou, we moeten maar gauw gaan luisteren. Hier komt hij. In the dark, in the dark. I'll be the light by your side. In the dark. Wat heeft hem eigenlijk vandaan, Italo Disco? Ja, dat is een interessante vraag ook weer, hè, want um, eigenlijk de Italianen die noemden het helemaal niet geen Italo Disco, maar uh, rock elettronico, dus elektronische rock. En um, ja, dus die hadden het helemaal niet over Italo Disco. En de Duitsers bijvoorbeeld, die noemden het in, uh, in het begin uh, Disco Fox. Hè? Dus je ziet ook alweer, hmm. hè? langzame platen, hè? Dus, maar wel geschikt voor de foxtrot. Oh, de foxtrot, ja, dus, oké. Okay. Uh, dus, ja, ja. Uh, daar, daar komt die, uh, die, die, die term toe. denk ik ja. uh, vandaan. Ja. En uh, wat er in Duitsland gebeurde, was dat er in 1983 in uh, Bernhard Mikulski uh, kwam. Ja. Enfin, die was er al daarvoor, maar... die had in 1974... geloof ik... een, een, een platenlabel... in Duitsland opgericht... ZX uh, Records... en die... Uh, begon... verzamelalbums uit te brengen... en ook uh, mixen... waar stukjes van die nummers dus achter elkaar... gemixt werden... Ja, ja. en die... Verzamelalbums die heten The Best of Italo Disco en dan uh, Volume 1 tot en met 20. Ja, zo ja, iets. Ja, ja. En die Italo mixing die heette dan Italo Boot Mix okay. en de laatste van Italië natuurlijk. Hè. En um, dus hij is eigenlijk met die term Italo Disco uh, gekomen. Oh, oké. Okay, zo nou, is dat begonnen. Is, ja, ja. Is in ja. deze is het een Duitse uitvinding, hè, maar uh, wat uh, de ZEX Records. Uh, dat was uh, voor Duitsland dus eigenlijk een, een springplank uh, om dus meer uh, in de muziek uh, beter te, te distribueren. En ook om Duitse groepen, uh, zoals uh, Maxim en de uh, Twins bijvoorbeeld. De uh, Twins, uh, yeah. Yeah. Die, uh, ja. Die wat, wat Duitse bands zijn die Italo-muziek uh, maakten. Ja, die uh, konden dus ook bij dit uh, label terecht He, dus ja. het, het werd meteen ook een beetje gekanaliseerd en geprofessionaliseerd. Eh, waardoor Italo Disco in, in Duitsland toch wel wat groter was in verhouding eh, dan uh, in Nederland. Alleen, ja. ja, ook Bernard Mikulski is er, er niet in geslaagd om, om het nou echt op de radio te krijgen en zo. Nee. Um, Eigenlijk wel gek, hè? want ja, kijk, als je bijvoorbeeld een, een artiesten hebt zoals Modern Talking, hè, wel ja, bekend, klopt. Um, ja, die maken muziek die wel een beetje in dezelfde hoek zit, hè? Ook, ook, ook een <laughs> ja. beetje, een beetje elektronische, en, nou, maar ga nog langzamer. Lopen. <laughs> ja, ga en, maar goed, die, die um, kregen het wel van elkaar om, om yeah. gedraaid te worden, zeg maar. Dus ik, ik, ik denk dat het ook een kwestie van um, Voldoende de deur aan plat lopen is bij de radiostations en waar nodig wat. wat ja, geld want te dat betalen. doe je niet als genre, dat doe je denk ik als, als artiest of zo. Ja, dus, ja, ja. ja. Of, of als platenmaatschappij. Ik denk hè? dat het op een gegeven moment opgepakt moet worden, ja, maar precies. door wie ja. misschien? Door. Uh, ja, de, ja, nee. Er moet toch een uh, kritische massa zijn. Ja, precies. He? Nou ja, en daar was Bernard Mikulski misschien wel dichtbij, maar. Ja. Het is hem ja, niet gelukt, nee. Dus ook hem is het niet gelukt. Nee. Ja, misschien ook omdat het... Uh, ja, Italië Italië uh, geen uitstraling heeft. Nee, ja, dat, dat kan het dat ook niet zijn, nee. Geen uitstraling als popmuziekland of zo, nee. nee. Ja, maar ja, ja. Kijk, wat, wat je tegenwoordig dan ziet... Hè, bijvoorbeeld, uh, je hebt uh, tegenwoordig de Bloodhound Gang. Hè, dus een, een, een, uh, een Italiaanse groep ook. Uh, maar dan de Italo House... Als je het zo nog kunt noemen, zeg maar. maar ja, ja, nog eens, noem niet plaat, want dan ga ik ook eens luisteren. Italië. Bloodhound uh, blood Gang. Ja, Bloodhound Gang, nou, ik... daar ga ik ook eens naar luisteren. Even kijken, wat, dan Italiaanse dan... house, Italo house, nou. Dat, ja. Dan moet ik opzoeken. Ja, dat ongelooflijk veel genres waarvan ik nog niet gehoord heb, nee. Nou goed, het nou in, in ieder geval, ja, die Bloodhound Gang, die heeft uh, met een uh, wat, wat funstig uh, liedje, met wat funstige <laughs> plaatjes uh, en, en een funstige clip, uh, heeft hij het wel voor elkaar gekregen om gedraaid te worden. En uh, ja, ja, die, die ja. hoor je ook regelmatig op, op Ik denk de radio. Dat die, ja, dat die clip ook belangrijk is geweest, ja. Uh, ja, ja misschien, dat, dat, uh, misschien zijn we wel uh, qua Italo, ja, misschien is dat wel gewoon te braaf geweest. Hè? ja. Goed, we gaan door naar het volgende nummer. Uh, It's My Time van Fred Ventura. Ja. Fred Ventura, dat is een van de artiesten... die een beetje op het, op het einde van uh, de Italo-disco er, er, erbij kwamen, zeg maar. Hè. Dus uh, ja, vanaf, uh, hij maakte al muziek vanaf 1979. Uh, maar is pas later met de Italo-disco begonnen. En uh, ja, zijn grote doorbraak... Uh, was uh, ja, in 1989 met het album East and West. Met ja, een aantal okay. hits zoals Lost in Paris, uh, Imagine, Wind of Change. Hè, dus ook eh, de, de, de, de, de muur viel hè, op dat moment. Ja, hè, dus, okay. uh, ja. En natuurlijk ook It's Change, My yeah. Time. Yeah. Yeah. En uh, ja, uh, Fred Ventura maakt nu, nu nog steeds uh, platen. Ja, de naam en, komt wel een beetje bekend voorjaar. Ja. En, uh, maar de, ja, je, je ja. ziet hier dus dat het tempo uh, al uh, echt een, een, een groot stukje uh, hoger ligt. Ja. Uh, um, en uh, ja, ook dit gaat weer over de onbereikbare liefde, uh, <laughs> waarschijnlijk. Uh, het, is, uh, het is niet helemaal goed, uh, goed te zien, maar ja, we moeten maar eens even... Uh, Oké, okay, hier komt hij. Italo Disco nou in de totale uh, geschiedenis van ja, de popmuziek, van de muziek in het algemeen stellen? Ja. Het, het, is, het is niet groot uh, dus het, het is wel groot, denk ik, voor een bepaalde uh, groep Kars, mensen van, of zo, maar ja. het is niet echt doorgebroken, nee. Nee, helaas. Hè? Maar goed, ik denk ook dat, dat, dat het probleem was uh, dat ze de, de, de productie toch wat te amateuristisch was, misschien en niet geprofessionaliseerd en ja, dat men niet de, de plaat op de radio gekregen heeft. Hè. Daar had men misschien iets ja. meer energie in uh, moeten steken. Ja, ja. En dat heeft een beetje het ja. zijn ze er in, rijk van geworden? Het te schijnen uh, nog, nog steeds uh, veel royalties uit te komen. <laughs> ja. Toch wel, ja? Oké. Okay. <laughs> ja, nou. Maar dan misschien ja. met name die meneer Mikulski, hè, die we net al noemden. Want ja? die heeft een, een aantal van die Italiaanse labels... Die in de jaren 80 ontstaan zijn, heeft hij opgekocht met alle rechten erbij. Ja, ja. En um, ja, daar worden nog steeds verzamelalbums ja, uitgebracht. Okay. Maar goed, ja. dat is ook een beetje over. Um, ja, maar. Dit, dit, ja, en er zijn nog steeds optredens natuurlijk hè, van die artiesten. Dus ja, het, nu, je... het is niet anders dan normale mainstream eigenlijk. Ja, ja, ja precies. Dus, dus ja. ze hebben toch zich toch een beetje aangepast aan het moderne tijdsperk. Dat, ja, de muziek die kun je min of meer gratis uh, beluisteren. Hè. Ja, dat en, doen we inderdaad wel, ja. ja. Maar wil je de artiesten in het echt zien, ja, dan... Uh, dan moet je betalen, ja. ja. Precies. Maar ja. Ja, dat, dat er nou echt grote shows omheen hangen, zoals je bij... Uh, Madonna of, of Rolling Stones, of Rolling zo, Rolling ja. Stones ja. Hebt. ja, Ik denk dat, dat dat allemaal toch weer een beetje boven de pet gaat. Ja. Maar je zei toen net inderdaad, er zijn toch wel uh, iets van 10.000 uh, records gemaakt, die taal disco platen. Ja, de, naar schatting. Ja. Toch wel, inderdaad, toch wel zoveel. Ja. Ja. Ja, ik zou echt niet weten wat het totaal is. Ja, maar kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel van die producties... die zijn uh, maar in hele kleine oplagen uitgebracht. Ja. En uh, ja, misschien dat ik er ook maar 3000 van ken of zo. Hè. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, Heel veel van, Ja, en ik, ik ontdek ook nog steeds weer nieuwe dingen. Hè. Toch wel. Dus, uh, je bent nog steeds geïnteresseerd in uh, Italo Disco en zo. Jazeker, ja, zeker. Ja? Zeker, ja, Kijk, je en wat ziet, is je referentie dan? Maar ga je dat zelf op internet zoeken of zo? Of is er een top 40 van Italo disco platen? Ja, die, die top 40, die, die, die was er, hè. er is ja? uh, de Eventi de Zugro uh, lijst geweest van 1986 tot 1996. Oké, okay, ja? uh, Van uh, DJ Marcello uit Den Haag. Hè. <laughs> die, die, die werd ook ja? op Stad Den Haag uh, werd dat. Uh, um, afgespeeld. Ja, ja. En, uh, maar ja, tegenwoordig uh, heb je ja, voornamelijk de, ja, wat je op internet vindt. Hè, met name ja. YouTube natuurlijk. Hè, want YouTube ja, heel veel dingen uh, verschijnen niet zomaar. Maar als je een beetje gaat Klopt. zoeken. ja. Zoals ja. Uh, ja, dus ik ga zoeken op Italo Disco dan krijg ik wel een hele lijst. Uh. Ja, maar van, van die die oude eventies... Hè, daar, daar zijn dus, uh, ja, die staan ook op internet... Hè. Die, die, die, die kun je... je kunt eigenlijk die hele... Eigenlijk, net zoals van de, van de top 40... was er wekelijks ja. een, een, een blaadje. Klopt. Zo was er... Uh, van de eventie elke maand ook een blaadje. En daar werd ook... ja alle producties werden eigenlijk uh, wel behandeld. Ja, okay. En er zijn ja. ook een plaat van de week... en een plaat van de maand. En, ja, en zo. En, ja. Uh, ja. Hè, maar... Daar staan natuurlijk een heleboel namen in. Ja, die heb ik ook. ook uh, nee, nee, ja, nee. Plus uh, dat er... Um, in 2014... een, een boek uh, verschenen is. Van... Ja. Um, um, Wat je had op... Francesco Cataldo Ferrina, The History of Italo Disco. En als je dat leest... dan kom je ook weer een heleboel dingen tegen. Die, ja, die nieuw zijn. Hè, want die heeft heel veel van die artiesten heeft hij geïnterviewd... en uh, gekeken wat er, uh, ja, hoe zij die tijd uh, beleefd hebben, zeg ja, maar. Ja, dus dat is ja. meer uh, toch een beetje een blik van, uh, van binnenuit. Oké. Okay. Uh, ja. Ja. ja, Ook dat heeft okay. voor mij weer voornamelijk uit die begintijd van de Italo... en ook ja, zeg maar de mainstream disco, uh, zoals die van 1975 tot uh, 1981 gemaakt werd... ...heeft ook uh, weer heel veel informatie opgeleverd. Ja, ja, ja. Oké, okay, dan draai je nog één plaatje... ...en daarna ga je me vertellen... Wat, uh, ...wie nummer één staat op dit moment... ...in de Fenty d'Azure, ja? Dan komt... ...Face to Face, Heart to Heart... ...van de tweeën. Dan komt-ie. De Twins. De Twins. Het eigen uitzending. hadden een kleine discussie over de uh, Beatles en oh, zo. Ja, daar kom ik altijd op terug. Ja, maar, uh, precies. Het er viel Erik Jan door de mand, maar het is niet anders. Oké, okay, dit was ja. Face to Face, Heart to Heart van de Twins. Precies. Uh, ja, en, uh, die bestaan uit uh, Ronald Schreinster en Sven Dorau. En het is een band uit uh, Berlijn. En ze uh, zijn opgericht in uh, 1980. En uh, deze plaat is van 1982 is eigenlijk hun eerste Italo-plaat. Ja, want daarvoor maakten ze synthpop. En ze lijken dus tweelingen, want ze zingen ook tweestemmig. Okay, en ja. Ja, daardoor hebben ze ook hun eigen sound. Ah, de Twins, ja. De yeah. Twins. En ja, ik zeg het niet helemaal goed. Hun eerste Italo-single was The Desert Place uit 1981, dus dat was ook eigenlijk al meteen. Ja, ja. Dus die, die Duitsers waren er eigenlijk ook al meteen bij. Dus daar de deze plaat bij. ook ja. opgenomen. En, nou ja, ze waren ook best wel productief. Ze hebben tot eind jaren 80 elk jaar wel een paar singles uitgebracht, zoals de Not a Loving Kind, the Ballet Dancer, Time Will Tell. En ja, dit, dit is eigenlijk uh, toch een van de... Van de ja. ...Italo-disco uh, klassiekers. Maar het is toch ook wel een aan, uh, aanwijzing... ...dat Italo-disco ook in het buitenland... Uh, ...toch al aangeslagen is inderdaad. Ja. Ik ja ik, Zweden, ik, ik, het, Duitsland, België. Precies, en, en Nederland ook. Hè. En, en uh, ja, eigenlijk uh, is het wel gek dat er... Uh, uh, weinig producties uit Oost-Europa zijn. Hè? Want uh, Ja, ja maar Hongarije ja, was ja, daar ja. dus wel groot, maar ik, ik kan zo geen, geen muziek nee, noemen okay, uh, ja. die, die daar vandaan uh, komt. Ja, dus, uh, ja, dus, dat en Nederland dan... is uh, Laser Dance, is dat er eentje uit Nederland? Precies, hè? dus daar komen we dan. Uh, dus daar komen we nu op. Dus ja. komen we daar nu op. Hè? Dus uh, ja, dat is een mooie, mooi bruggetje, zo, je, zo je zou ik maar zeggen. Je, ja. Ja, dus uh, je had dus in, uh, in Rotterdam had je Hotsound Records. En uh, dat is opgericht door Erik van Vliet en Peter Slaghuis. Uh, Peter Slaghuis die kennen we ook als hit house in de latere ja, jaren. Ja. En uh, die begonnen platen te schrijven. En uh, in 1984 hebben die ook een importplatenzaak geopend. En rond die tijd kwam ook Michiel van der Kuij uit Soetermeer... Uh, erbij en ja. die drie samen die hebben meer dan 100 maxi singles opgenomen en zowel synthpop ja. als uh, gewone uh, Italiaanse disco liedjes ja, ja. waarbij de vocals door Jody Piper werden uh, okay. uh, ja, ja. geleverd zeg maar ja. Ja. en achtergrondzangeres van uh, Lori Spee... en Jan Ackerman bijvoorbeeld en ja, eigenlijk als je op de site van Jody Pijper kijkt, dan uh, vind je nergens uh, terug uh, de, de, dat, dat ze dus aan, de, aan die Hotsound projecten heeft meegedaan. Eigenlijk is dat een beetje de, de doorbraak ja. hè, van, uh, van Jody geweest. Maar ja. Um, ja, dus, ja maar uh, we moeten ook een beetje gaan afronden, want de tijd begint te dringen. Dus, oh uh, ja, ja. Um, ja. Dus in 1987 bracht Lezendens, uh, dus Michiel van der Kuij, uh, bracht een, een LP uit Future Generation en daarbij was uh, een van de nummers dus Digital Dream en uh, daarbij uh, ja, het, het is niet instrumentaal, maar Michiel van der Kuij spreekt daar eigenlijk Louis door. Louis P. hoor hem ook. Uh, nou, misschien heel erg op de achtergrond. Oké, okay. <laughs> nou daar komt hij Digital <laughs> Dream van Laserdance. De Nederlandse Italo Disco Toch al uh, helaas aan het uh, einde gekomen van dit heel interessante programma over Italo Disco. Erik Jan, hartstikke bedankt. Bedankt voor alle informatie, bedankt voor al het werk wat je er hebt ingestoken. En volgens mij komen we nog een keer terug, misschien met andere uh, subgenres van Italo Disco, maar we komen er zeker nog een keer op terug. Wel nog een laatste vraag: wat is de link uh, met Zandvoort eigenlijk? Een van de groepen die ik al noemde was uh, Rigera en die heeft um, een nummer gemaakt, famous à La Playa, een van de zomerhits uit de jaren 80, die ook in Nederland bekend was. Ja, dat, He, dus, dat is een bekende. Is laten we naar het strand kijken. gaan. Ja, is dat ook een italo disco? Ja, ja, ja. ja? He, dus, uh, maar goed, uh, ja, dus uh, we, we hopen toch in de zomer dat we weer kunnen gaan uh, naar ja. het strand kunnen gaan en uh, kunnen zwemmen. Eigenlijk wat je zegt, waar komt Italo Disco nou beter tot zijn recht dan zomers op het strand? Precies, nou ja. Ah, warm als een ver, ja. <laughs> ja. Ja. We moeten eerst dat rot weer nog even door. Ja. Uh, hey, Erik-Jan, nogmaals hartstikke bedankt. En uh, volgens mij gauw tot een volgende programma. Precies. Bedankt. Ja. En we sluiten af met Elip, Fly to Me. Tot de volgende keer.